De politie is nog steeds naar hem op zoek. De vrouw was voor het laatst gezien bij een Albert Heijn in Almerepoort. Daar was vanmiddag rond een parkeerplaats een groot onderzoek... waarbij uiteindelijk een lichaam is gevonden.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 De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de finale van het EK. De ploeg versloeg Frankrijk met 3-1. Met de finale plek kunnen de hockeymannen voor de derde keer op rij Europees kampioen worden. De finale is zaterdag. Nederland moet dan spelen tegen Gastland Duitsland of Spanje. Die twee landen spelen later vanavond tegen elkaar.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM. Welkom bij CFM Zandvoort.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 En dat is het ene M van Dam, dus die, die, houdt wel, uh, die houdt dat wel in de gaten, denk ik. Goed, genoeg gekletst daarover. We gaan straks een uh, gesprek uh, beluisteren met Phil Metz, want die heeft een single opgenomen. En die single die heet Vlieg, en die wordt morgen uitgebracht en daar gaat hij wat over vertellen. En dat zal uh, ergens gaan gebeuren als onze gasten, die na acht uur gaan komen, Marvin Adam neemt uh, namelijk ook nog een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 Yeah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 De Nu hard zingend op de pudding Site. De liefdesbrief naar de vrouw van je baas. Het verschroeide Persische tapijt. De orinclus in vakantie naar Rusland. En het huwelijk daarna. De tatoeage van Trump op je rug. En het likje MDMA. Dat was allemaal echt niet gebeurd. Dat was allemaal echt niet gebeurd. Dat was allemaal echt niet gebeurd.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 ZANG Geschreven in de lucht. Schrijf het in de lucht was dit van Annabel Daarvoor hoorde je van piekeren met zonder tequila kia. grappige tekst en dat uh, heeft hij aardig uh, weer uh, gedaan. En dat is ook niet de heer Frits Spits ontgaan. Want die heeft hem ook alweer uh, mee, uh, ja, die heeft ook hem uh, laten horen in zijn programma. Dus ja, wij kunnen dan in dat verband niet achterblijven. Newland, die hebben we vorige week al aan het woord uh, gelaten over bijvoorbeeld zijn nieuwe single. Maar ook over nieuws. En dat verhaal, dat krijgt een vervolg. Want we gaan uh, met Elson van der Greft uh, de komende week uh, praten. Want dat is de andere kant van uh, New Wills. En die hebben uh, komende vrijdag, uh, dus niet komende vrijdag, volgende week vrijdag. Ik moet het goed zeggen, want uh, het is vandaag de 14e en morgen de 15e. Dus ook een vrijdag. Maar de 22e augustus komt uh, een single uit... Uh, de, de eerste echte single van Novels. En die uh, wordt toegelicht door Elsa van der Greft. Maar hier hebben we hem nog in uh, de vorm met alleen Noodlen zelf. En dat heeft hij ook uh, netjes uh, gedaan. All I Wanna Do Is Party heet die single.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 Pull. Don't want to throw this spark away. But these moves I can do.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 Avond avondeten zit het aan een ontbijt praten over bars, venus en mars Alle mensen in het kosmos, ze weten ervan Ik kan praten over alles wat er leeft in mijn hart Ik kan praten over hiphop, want daar weet ik wat van Ik kan praten over het over de verslaving, Ik praten over OV en over de vertraging. Ja, Ik kan praten over vaderschap Ik kan praten over liefde en praten over verlatingsangst Ik kan praten over Amsterdam, Nijnsdag Maar dan liever over Zuidoost dan de Zuidas Anyway, ik kan praten over alles wat ik wil, ik kan praten over praten, maar ik praat niet veel Soms gooi deze Libie dingen op de boy die ik niet kan verdragen, gelukkig kan ik praten Er zitten inmiddels 16 bars in 24 uur, zoveel zit nog toch ik kom eens in de buurt praten, praten, praten Ik kan praten, Aladee praten, heb je in de gaten, praat je mee praten, praten Ik kan praten, Aladee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 Want afgelopen vrijdag heeft uh, de Rivers ja. deze single uitgebracht met het nummer dat heet Voodoo. Doodle doodle doodle. Do, do, do. Don't think, don't think, it's voodoo. I don't think, it's voodoo. It's from my voodoo. I used to let you win, I knew it baby baby. Please don't do I don't it. Think it's, voodoo. it's what you do. It's what you do with a man. Thank you. It's totally new, but it's not. It's from my up and It's so next level, what you got? Is it coming from third? It's totally new, but it's not. Can it hurt? Will it hurt? It's a bit strong. Do, do, do. What you doing to me, thank you, yeah you It's totally new but it's not It's from out of this world It's so next level, what you got Is it coming from the earth It's totally new but it's not Can it hurt when it's hard. It's a bit strange hey it's okay you could stay forget tomorrow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 Um, dan even de nummers die wij hier net hebben laten horen. Dat is Judah Rivers met Voodoo. En daarachter hoorde je Plaintalk Talk. En die Plaintalk Talk, daar had ik het dus net over. Die is in datzelfde programma geweest. Moet je, je nou man? Want, Wil je uh, ja, lekker. Ik lust uh, wel een bakje koffie. Precies tijdens mijn aankondiging. <laughs> Mooi figuur. Uh, maar goed, Plaintalk Talk, die uh, hebben we ook een beetje laten horen. Omdat zij dus in datzelfde programma op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6.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 The eyes, the words within The outside closing in But never closing on. The kid on the carpet Always in love In love In love In love, love. Convinced that he can do it But he's never tried before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 Vier nummers, dus uh, we zijn ook uh, vlug klaar. Dat, uh, dat is wel duidelijk. Uh, maar goed, uh, dat uh, doen we zo dadelijk. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog um, in het programma nog het gesprek met Phil Match. Ik had niet gezegd dat, dat we dat dan in het eerste uur zouden doen. Maar uh, dat zal nog uh, ergens voorbij gaan komen. Want Phil Match is weer bezig geweest. Uh, en hij heeft de bedoeling dat er nog uh, meer materiaal van hem gaat komen. Maar dat zal hij ook in het uh, gesprek zelf gaan vertellen.